Mark Hokker met het NOS-journaal. De vredesonderhandelingen over Syrië, die vorige week waren hervat... zijn opnieuw vastgelopen. Door het opgeleide geweld in het noorden van Syrië... wil het onderhandelingscomité van de oppositie niet verder praten. De oppositie stuurde vandaag een opmerkelijk kleine delegatie... naar VN-gezant de Mistura. Normaal zitten er ongeveer 15 vertegenwoordigers aan tafel. Vandaag waren het er maar drie. Ze vertelden dat ze pas verder willen praten... als de situatie in Noord-Syrië is verbeterd. De Mistura wil nu informeel verder praten om zoals gepland vrijdag de balans te kunnen opmaken. De explosie in een bus in Jeruzalem was toch het gevolg van een terroristische aanslag. Dat zeggen de burgemeester en de politie in de Israëlische stad. Ieder werd nog gezegd dat een lege bus in brand was gevlogen en dat het vuur was overgeslagen op de bus met passagiers. Zeker twintig mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. In Mali worden sinds zaterdag drie medewerkers van het Rode Kruis vermist. Ze zijn mogelijk ontvoerd door terreurgroep al Qaeda. De drie waren onderweg in het noorden van Mali. Het is niet bekend welke nationaliteiten vermist te hebben. Actrice Cox Habema is overleden. Habbema debuteerde in 1967 bij toneelgroep Centrum. Ze speelde in Nederlandse en Duitse films en series, onder Dr. Vlimmen en Politijroef Eins Einds Nul. Van 1986 tot 1996 was ze directeur van de Stadschouwburg in Amsterdam. Cox Habbema was 72 jaar. De burgemeester van Renkum, Jean-Paul Gebbe, heeft toch zijn functie neergelegd. In maart moest de burgemeester door het stof, omdat hij dronken was, gesignaleerd in Arnhem. Later bleek dat hij op dat moment piketdienst had. In eerste instantie leek de raad zijn excuses te hebben aanvaard, maar Gebbe zegt dat de verhoudingen toch te verstoord zijn. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking en lokaal kans op een bui. De temperatuur daalt naar 5 tot 8 graden. Morgen breekt de zon op steeds meer plaatsen door en wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 You. Mm -hmm. singing